Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij het gruwelijke geheim van Rotterdam. We moeten stil zijn want onze held sterrenporter Klaas Bavo geniet op dit eigenste moment van zijn schoonheidsslaapje in de steinstreuvelswieten van de herberg De Zwarte Hand. Ah, jonge Bavo, goed geslapen? Wat doet jij in mijn kamer? Morgen stond in het kostbare zwart in de mond. Het zwart? Aha, kom, we gaan ontbijten. Ik hoop dat je een beetje honger hebt, jonker. Ja, hoor. Ik zou een paard op kunnen. Een gerosterd paard. Komt eraan. Dat was maar bij wijze van spreken eigenlijk. Zou ik wat Rice Krispies en fristie kunnen krijgen, alstublieft? Krispies, Friesté? Ah, uh, Eh, uh, Krispies en Fritzi. Uh, geen probleem. Zet die maar, ik kom direct. Allee jong, laat het eens maken. Merci. Zo, zo, jong. De jonge Bavo, na al die jaren, zeg ik hier, mannetje. Wat, wat kom je hier eigenlijk doen? Oh, maar je Krispies maken wel. Naar paard. Wel lekker, eigenlijk. Wel, mijn baas heeft mij naar hier gestuurd om een scoop, een journalistieke primeur, om het zo te zeggen. Het schijnt dat er hier een paar mensen verdwenen zijn overlaatst. Ja, ja, die verdwijning. Dat is een pettige zak. Dat is pettige zak. Uh, weet u misschien iets over die verdwijningen? Goh, ik weet wat iedereen hier weet. Op de nacht van de 23e zijn er twee mensen spoorloos verdwenen. En Laura Pallemans, als schoon kwam hier tegenover. En de professor, die hier in de stijn logeerde. De professor? Allee ja, dat beweerde hem toch. Professor Kingsley Motombo, professor in de antropologie. Nog Een vrij sympathieke mens eigenlijk, ondanks het feit dat dat dus een... Allee ja, een... Ja, je wel, ja. Neger! Rotvogel. Oeh, Wat een leuke papegaai. Hoe heet hij? Rotvogel. Zijn achternaam is ook Rotvogel. Eh, uh, ja. Sarah Palemaerts en die processor hadden die vijanden of zo? Goh, als Laura in ieder geval niet. Zo'n braaf meisje en schoon, jongen. Je nou, wordt niet zomaar drie keer achter mekaar misknoolraap. Hè? En de professor, ja, dat was wel een... Uh, een allee, ja. Allee, ja. Neger! Maar die deed niemand klaar, Dat was een zwarte bolster met een blanke pit. Nee, Mark, ik weet het ook niet. Het is allemaal een beetje een. ja, een mysterie, En u heeft zeker geen aanwijzingen of sporen voor mij of zo? Nee, jong. Nee, jong. Ik zou niet weten wat. Tenzij, ten, ja, die. die zou er misschien wel iets over kunnen weten. Uh, wie zou er iets over kunnen weten? Maar ja, excuseer. Uh, gewoon een keer klappen met Roger Batens. Weet u nou? Die gaat u wel verder helpen. En waar vind ik die? Moordstraat 13. Ah ja, aan het bernard Hermannplein daar. Oké, okay, merci. De marmot hier, tusservar de Spreeuws Nee, zijn ik ik, Philippe van Hacke. Nee, geen echte spreeuw, ik bedoel Klaas Bavo. Ik heb naar Batens gestuurd. Weer naar Batens. Tijd te winnen. Oké, okay. een gewone plaats? Sava, ik breng de sandwich mee. Ik dacht... met confituur.